Start aan. Keizer, champion. Flex on the beat. Yes, claim as a the game. Maar ik rang die MC. Ze rijden als een marathon laten staan in hun handpie. Crush. Ik proef en fantasie over Bampies en Bentleys. Dit is Champion. Ik Flow het best na Fles Henny. Heb je niet doe maar Remi? resurrect mezelf, noem mijn raps Kenny. Vaak doodverklaar, nog steeds ongeëven na de spam free. Hands free, hoe ik vele fakers klaar. Maak mijn handen niet vies, dan Heb een leger waarmee er geen voor Bij mijn style of speed. Tijl de koep die mijn crew pleegt is als mijn freestyle Styles, Tijdens battles, in die minis worden mijn pies vaak. hebben hun hoofd uit of ze lachen hebben van hoofd Chance fit, die seaman flow's als op je hoofd zijn, Zuid als connect met portfoto, dat is de hoofd ik brengen die kroon thuis. Kids komen met te veel gekwibbel. Te weinig pas, veel trebbel. De filter staat aan, kan je niet verstaan. Wordt hoge getoond als ik ben droomerbaan. Chicks komen met te veel gekwibbel. even onwaar, let op de filter. Staat aan, kan je niet verstaan. Je vindt hoe mooi je een Die drinken op de roos, maar prikken zich aan de doorn. Ja. Ik zou je te pakken, stier bij ze horen. Ja. Ja. Kijk shit, achter dan wisten wist in het van tevoren. Slaat de spijker op de kop, papi, ik ben niet te horen. Oh ho, hoor, de spits, dus die boys willen horen. Kiddo, blink, keis dus, knoop het in je oren. Keis was de te harten, wijl hij zat in het noorden. Wetterlinge, baby, die openkam. open oh, ik ben de boom, ik ben de aanslag, groter dan de pendel. Rusten, maar het vast in mijn kloot te gaan. laat mijn fucken stijgen als ik hoger kan Gun me dan de tijd, blijf lopen en de wijze doet ik dat. Wapen aan mijn stan, ik wil draaien aan de pik-trak. Toven jullie, rappen, weg, nou noem maar mik -mak. Chicks komen met te veel gekwibbel. Te weinig was, veel treble De filter staat aan, kan je niet verstaan. Wordt hoog getoond als ik ben droebaan. Chicks komen met te veel gekwibbel. Not even onwaar, let op de filter. Staat aan, kan je niet verstaan. Je vindt ook goed zoek liever een baan. Noem mezelf geen legends, maar CV is root boy. Root boy zit me geen fruit joint, de boob boy. Mercedes klassiek in de hoed boy. Niet alleen in mijn wijk weten ze C's like, maar een beat Ga maar niet voor me zonder wat de konden wijzen. Voor deze woorden zijn een nieuw verkocht met keizer. Het was om de mic als een wiet blond hier een heisje. Wij gaan weg in grote prijs, finale in 0-2. Deze 2 kaas nog steeds passen. De game zonder kaas. Zonder azen. Wij komen bij het kapen van veel vraten die zaten En deze tafel ons een liter met lege magen. Nu staan we voor een deur als kist tijdens zitten maken. Trigger treat beetje laat je piep in de meat wagen. Decide wat je oogst, nu moet je niet klagen. Kom in genadeloze flow, zal je niet sparen. Kids komen met te veel gekwibbel. Te weinig vast veel dribbel. De filter staat aan, kan je niet verstaan. Word hoge tonen als ik ben droebbaan. Chicks komen met te veel gekwibbel. Naar even on my op de filter staat aan, ga je niet verstaan Je bent een boerje je iedere man. Yeah, yeah, yeah, uh -huh. yeah, yeah, uh yeah, -huh. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Mm hmm?